10 uur. Dit is Radio 1 met Sven Kokkelman. We wachten op Fred de Graaf, de voorzitter van de Eerste Kamer... die bijna bij het gebouw arriveert en vandaag... naar alle waarschijnlijkheid zijn aftreden bekend gaat maken. Eerst nu het NOS Journaal van 10 uur. Hier is Jan van der Putten. Toezichthouders hebben veel te laat ingegrepen bij tankterminal Otfiel in de Rotterdamse haven. Dat zei de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een rapport. Vorig jaar juli legde Otfiel onder druk van de toezichthouders de terminal stil. Bramblusinstallaties en koelinstallaties werkten niet goed. Eerder lekte grote hoeveelheden butaan en benzeen weg. Met name de milieudienst DCMR krijgt van de onderzoeksraad veel kritiek. De toezichthouders waren jaren op de hoogte, maar grepen pas laat in. Er werd teveel met Otfial onderhandeld, staat in het rapport. VVD en PVDA zijn het oneens over de toekomst van windenergie. Eerder dit jaar kwamen kabinet en provincies overeen... zeker duizend nieuwe windturbines te bouwen, maar de VVD wil daar nu vanaf. Gisteren kwam het Centraal Planbureau met het advies... de bouwplannen vijf jaar op te schorten. VVD-Kamerlid van de Leegte vindt dat er naar het planbureau moet worden geluisterd. Wat er veranderd is sinds het regeerakkoord is dat fossiele energie goedkoop is, dat de economische crisis zich versterkt uh, en dat er een grote overcapaciteit is van elektriciteit. En dan is het verstandig om goed te luisteren naar de adviseurs van de regering. Maar de PvdA voelt niets voor uitstel van de bouwplannen. De partij wil vasthouden aan het regeerakkoord, waarin staat dat Nederland in 2020 16 van alle energie duurzaam moet opwekken. De internationale troepenmacht in Afghanistan heeft de verantwoordelijkheid voor de veiligheid in het land overgedragen aan de Afghaanse strijdkrachten. De plechtigheid was vanochtend in Kabul, in aanwezigheid van president Karzai en secretaris-generaal Rasmussen van de NAVO. Een paar uur voor de ceremonie was er op enkele kilometers afstand een bomaanslag met drie doden. In de komende maanden zullen de buitenlandse militairen zich geleidelijk terugtrekken. Er blijven buitenlandse adviseurs en trainers in Afghanistan. Het technisch bedrijf Imtech probeert met rechtszaken geld terug te krijgen van de mislukte projecten in Polen en Duitsland. Het bedrijf heeft strafklachten ingediend tegen oud-medewerkers die fraude zouden hebben gepleegd, zegt bestuursvoorzitter van de Aast. Er zijn cijfers een hele tijd lang veel te rooskleurig voorgesteld. Er is ook geld verdwenen uit de onderneming. Uh, er, is, uh, er zijn transacties geweest die uh, duidelijk frauduleus uh, van aard waren. En de totale schade uh, is dan uh, 370 miljoen. In april schrapte Imtech 1300 banen. Onder meer vanwege de fraude in Polen en Duitsland. Imtech denkt niet dat het geld allemaal terugkomt, omdat de verdachten dat niet kunnen betalen. In een plantsoen in Roermond is een baby gevonden. Het kind werd vanochtend gevonden door een passant, zegt de politie. Het huilde, het bewoog, het gaat om een jongetje. En in eerste instantie lijkt het in ieder geval goed met hem te gaan. En hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie van Roermond weet nog niet hoe lang het jongetje in het plantsoen heeft gelegen. En ook weet de politie nog niet wie de moeder is van de baby. Dan nog het weer, geregeld zon en erg warm. Het wordt 26 tot 33 graden en de hele dag is er kans op een paar buien. Morgen wordt het nog warmer en benauwder, 27 tot 35 graden. En dan kunnen er forse buien ontstaan. Twee files nog, John Bakker bij de ANWB. Ja, want er zijn problemen op de afsluitdijk vanuit Noord-Holland richting Friesland. De brug bij de lorentz is namelijk kapot. Hij staat open en wil niet meer dicht en de monteur is, is onderweg. Er staat inmiddels wel een file van 6 kilometer achter. En verder nog een korte file op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Bij dorp twee kilometer. De monteur moet een beetje voortmaken, maar kan wel luisteren naar Goedemorgen Nederland. Dat gaat over het kabinet dat zijn eigen klimaatdoels, klimaatdoelstellingen niet haalt.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 Het is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Fred de Graaf is onderweg naar de Eerste Kamer... waar hij vandaag vermoedelijk en zeer waarschijnlijk zal aftreden. Het kabinet gaat eigen klimaatdoelen bij lange na niet halen. Archeologen ontdekken een stad van meer dan duizend jaar oud in Cambodja... In krimgebieden hebben scholen helemaal geen geld meer voor leraren. 100 leerlingen per jaar minder. En dat betekent dat wij minder bekostiging krijgen. Grofweg 3 ton per jaar. En het ochtendhumeur van Mart Smeets. Het is bijna 7 over 10. Het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen, Nederland. De klimaatdoelen van het kabinet, dames en heren, zijn niet haalbaar. Dat zegt de belangrijkste adviseur van de regering op dit gebied... het Planbureau voor de Leefomgeving. Alleen als we tijdelijk een soort oorlogswetgeving zouden invoeren... dan kunnen we misschien nog een beetje in de buurt komen... van de belangrijkste doelstelling, 16 duurzame energie in 2020. Maarten Haier, goedemorgen. Goedemorgen. U bent de directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving. U zegt dit op de dag dat de coalitie het al op het begin oneens is... over de toekomst van de windenergie. Uh, ja, ik denk dat uh, we bezig zijn met een transitie naar een schone economie. En uh, ja, dan moeten we kolen inwisselen, uh, gas inwisselen voor hernieuwbare bronnen van energie. En uh, dat doet altijd pijn. Uh, het is echt een transitie. Ja, maar het ziet er naar uit dat we het al helemaal niet halen, toch? Nou, ik kan me wel voorstellen... het is natuurlijk iedereen is bezig met de economische crisis op dit moment. Uh, het lijkt alsof duurzaam uh, alleen maar geld kost. Uh, wat wij in het rapport uh, wissels bepleiten, bepleit... is dus dan denk over de kansen die er ook zitten in die schone technologie. Nederland heeft echt heel veel te winnen... als wij in gaan zetten op het ontwikkelen van hele innovatieve nieuwe technologieën. Daar zouden we later uh, baat bij van kunnen hebben. Die kunnen we gaan verkopen. Ja. U hebt het over een oorlogswetgeving. Ik bedoel daarmee uit te drukken dat uh, er volgens mij een gebrek aan bewustzijn is... hoe snel je aan de gang moet om die 16% te, te halen. En dat heeft niet te maken met de technologie, die is er wel. Het heeft te maken met vergunningen, procedures, met aanbestedingen... met het organiseren van uh, financieringsvormen. Ja. En als je dat wil regelen, dan moet je echt terug gaan kijken... Als je in 2020 alles uh, wil hebben gerealiseerd, moet je nu ieder jaar zoveel windmolens neerzetten als er in Flevoland al staan. Dus, maar goed, als de coalitie het al uh, oneens is over windmolens, dan weet je één ding zeker: dat dat voorlopig niet gaat gebeuren. Dat weet ik niet. Er wordt op allerlei manieren natuurlijk over onderhandeld. Ik denk dat we die doelstellingen niet voor niets hebben. Iedereen heeft ze onderschreven. En Europa heeft natuurlijk ook ons verplicht om die doelstellingen te halen. Ja, Maar dit roept u het volgens mij al jaren, dat we het niet gaan halen. Nou, het is meer zo dat ik waarschuw dat, uh, dat je er tijdig aan moet beginnen. En het tweede, ik vind het eigenlijk uh, fantastisch om de doelen voor 2020 te halen. Maar daar begint het pas mee. Want tenslotte, als je 16% hernieuwbaar hebt, dan heb je altijd nog 84% niet hernieuwbaar. En in het regeerakkoord staat dat we uh, in 2050 een schone economie eigenlijk zouden willen hebben. Ja. Hoe gaan we dat doen? Ja, hoe gaan we dat doen? Nou, ik, eh, PBL bepleit eigenlijk om te zeggen... laten we voor eco-innovatie gaan. Laten, laten we meer geld vrijmaken om nieuwe technologieën te ontwikkelen... die ons gewoon gratis goede energie geven. En we hebben bijvoorbeeld veel kansen in eh, biomassa vergisting, Dus alle restproducten uit de landbouw... op een hele efficiënte manier omzetten in, eh, in elektriciteit. Ja. Als wij nou eens die technologie als eerste helemaal onder de knie hebben... heel efficiënt, kunnen we die bijvoorbeeld gaan verkopen. Uh, een andere kans ligt in de gebouwde omgeving. We weten allemaal dat de, de woonlasten van mensen gaan stijgen. Het zou toch fantastisch zijn als we die energielasten naar nul zouden kunnen krijgen. Kijk, technisch kan dat, maar de financiering is een probleem. Ja. Uh, en daarvoor, daarvoor moet je aankloppen bij of de overheid of het bankwezen, over het algemeen. En beide geven op dit moment niet thuis vanwege de crisis. Dit is inderdaad uh, ingewikkeld, maar in wezen is dit wel een hele veilige manier van financieren... omdat uh, burgers natuurlijk het terug kunnen betalen over een aantal jaren uitgesmeerd. Dus je hebt wel een gegarandeerde return. Uh, bovendien is het in de, in de bouw natuurlijk ook uh, kommer en kwel op dit moment. Er vallen allerlei bedrijven in het MKB om... Hier wederom is een kans om op hele korte termijn banen te creëren, juist precies in die sector die het zo moe moeilijk heeft. Dus ja. je doet niet alleen wat aan het milieu, je doet ook wat aan de banen ja. en je doet wat aan de woonlasten van uh, mensen met weinig inkomen. Maar ja, dan kwam gisteren juist het andere planbureau, het centraal planbureau, met de aanbeveling om een serie grote windmolens samen goed voor 3500 megawatt vijf jaar uit te stellen. Dat is een, een hele technische studie natuurlijk. Waar uh, wordt gezegd, ja, eigenlijk als je kijkt naar de, de toevloed... die je op de energiemarkt hebt van uh, met name goedkope kolen... dan rendeert uh, uh, wind niet. Dat klopt natuurlijk, hè, dat er heel veel uh, slechte fossiele brandstoffen... nu heel goedkoop naar ons toe komen. Omdat in Amerika dat schaliegas is ontdekt. Ja. Dat had niemand uh, bedacht. Uh, en ons uh, systeem waarbij we proberen om die kolen duurder te maken... dat werkt niet omdat die prijs van, van CO2 heel laag... Geworden is. Wat wij zeggen, zorg nu dat je die prijs van die CO2... die gewoon uh, het klimaatprobleem veroorzaakt... dat je die prijs echt omhoog uh, gaat krijgen. En dat moet je in Europees verband doen. Dat is eigenlijk uh, veel belangrijker voor die transitie. Uh, en, en, dat, en dan wordt die wind vanzelf ook weer renderend. Ja, U zegt eigenlijk, neem nu een voorschot op de toekomst. Uh, door echt uh, schoon te gaan produceren, schone energie te gaan produceren. Ook al doen de Amerikanen dat nu met schaliegas... maar dat is nog steeds een fossiele brandstof... en dat is ook op een gegeven moment ook een keer op. Uh, en dan hebben wij een voorsprong. Moet ik het zo zien? Ja, ik denk dat Europa, en het is een continent met heel weinig uh, uh, hulpbronnen... wij zouden voorop moeten gaan lopen in heel erg efficiënt omgaan... met die hulpbronnen. Die worden straks veel schaarser nog... Ja. En het continent wat de technologie heeft, die maakt dat je toch nog goed kan leven ja. met uh, hoogwaardige technologie, die kan daar aan verdienen. Ik uh, sprak net al over oorlogswetgeving. Bepleit u dat ook? Vindt u ook dat er een soort van, uh, laten we zeggen, oorlogseconomie moet, moet komen, maar dan op het gebied van energie? Um, waar ik toe oproep om alles wat we kunnen organisatorisch daar goed op te, uh, te leiden. En dan gaat het ook over juridische kennis. Dat je niet dingen verkeerd organiseert aan het begin. Want dan gaan we die doelen niet halen. Dus dat, die oorlogseconomie is een beeld van dat je het heel graag wil. Ik heb ook wel eens gezegd, denk aan de wederopbouw. Dat was ook een periode waarin iedereen wist waar die uh, naartoe wilde streven. Ja. Ik denk dat dat voor Nederland een aantrekkelijker perspectief is. Dan dat ja. we uit de crisis komen, maar dat we die milieucrisis niet ook hebben opgelost. Nou, hadden we het net over de financiering en het feit dat de overheid en de banken uh, op dit moment weinig krediet uh, verstrekken of subsidie. Uh, um, hoe gaan we het dan wel betalen? Um, nou, een van de uh, suggesties die wij doen in het rapport uh, wissels omzetten is te, uh, nog eens te kijken of we toch niet een aardgasbatenfonds uh, moeten uh, uh, beginnen weer. We hebben dat in de jaren negentig gehad dat ja. de aardgasbaten niet rechtstreeks de, de schatkist instroomde... maar juist moest worden uitgegeven aan ja. het versterken van onze infrastructuur. Ja. En wij zeggen eigenlijk... Doe dat weer. Doe dat weer en dan gericht op die eco-innovatie... Eco dus hoogwaardige technologieën ontwikkelen... die de rest van de wereld uh, kan gaan kopen. Juist, ja, maar ik hoor Jeroen Dijsselbloem tot slot al zeggen... ik kan dat geld nu niet missen, want ik zit met die Reen in mijn nek. Dat is natuurlijk een punt, maar ik denk dat uiteindelijk Nederland gewoon sterker wordt als we structureel goed uit de crisis gaan komen. En dat is ook iets wat, uh, wat de economen heel goed uh, begrijpen. Dus aan de slag, een fonds met aardgasbaten en zo snel mogelijk zoveel mogelijk schone energie in dit land, dat is de toekomst. En zorgen dat dat ook iets is waar het bedrijfsleven wat aan heeft. Dus ja. zorgen dat we een soort nieuwe e uh, industriepolitiek hebben, niet ja. om oude industrie overeind te houden, ja. maar om een nieuwe ecologisch efficiënte industrie in de benen te helpen. Ik hoop dat ze naar u luisteren. Maarten Haaien, directeur van het planbureau voor de leefomgeving. Ik dank u zeer. Graag gedaan. Oh. Ah. Het lerarentekort. Al twintig jaar wordt het voorspeld en bestreden. Kom naar het onderwijs. Het is een mooi vak en er is zeker een baan. Dus ik dacht, nou dat is uh, eventjes opleiding doen en daarna uh, staan ze voor mij uh, te wachten. Maar de praktijk voor basisschoolleraren is nu heel anders. Middels ons ontslagbeleid op straat staan. Op dit moment is er nog geen tekort geweest, nee. Deze week in KRO Goedemorgen Nederland. Lerarentekort. Elke dag anders. Ja, het lerarentekort dat al 20 jaar wordt voorspeld is er nog steeds niet. En al helemaal niet in de krimgebieden. Zoals Drenthe, reportage van Niels de Jager. Basisschool De Lindelaar in Westerbork. Leraar Matthijs ter Bork geeft vol enthousiasme les aan groep 5b. Kiwi, kiwi, kokosloot. Kiwi, kiwi, kokosloot. Fijn zeg. Ik denk dat het een soort roeping is bijna. Uh, werken met kinderen vind ik fantastisch. Dat je echt iemand bent die er voor ze kan zijn en die ze iets bij kan brengen. Tenminste, dat probeer ik. Dat vind ik leuk. En terwijl Matthijs groep 5B onder controle probeert te houden. Niet op meester! Zit zijn vrouw en collega Arjanne thuis. Ook zij is dol op het vak van leraar. De kinderen uh, iets te kunnen leren. ja Ik vind het heel erg leuk. Daar geniet ik elke dag van. Leuk werk dus. Is het ook een, een goede. Betrouwbare baan. Dat dacht ik eerst wel. Uh, ik ben uh, begonnen met eerst dat invalwerk. En vrij snel kreeg ik uh, een jaarcontract en zo in een vast contract uh, overgezet. En toen kwam er ineens uh, de krimp aan. En bleek mijn vast contract niet meer zo betrouwbaar. Ik zoek je nu thuis op, is omdat je zwanger bent. Maar na, na je zwangerschap kun je terugkomen? Nee, na mijn zwangerschap uh, dan, uh, kan ik niet meer terugkomen. Ik kan best nog even terug naar de school. Maar goed, er is geen werk meer voor mij. Dus wel beschuit met muisjes, maar niet, niet meer voor de klas. Nee, inderdaad. Dat lijkt me uh, zuur. Zeker als je. Ja, je bent in een heel ander perspectief ben je begonnen. Ja, wil je straks weer in het onderwijs aan het werk, dan zal ik uh, invalwerk weer moeten gaan doen. Nou hebben we straks een gezin met twee kinderen en lijkt me dat wel uh, lastig. Dus ik ben echt op zoek naar iets anders nu. Iets anders dan voor de klas staan. Ja, inderdaad. Ja. Oh, heel goed gekozen. Oh, heel goed! Man. Terug op de basisschool in Westerbork. Daar is directeur Jos van Kimmenade van de bestuursstichting Boven de Elf Basisscholen in de gemeente Midden-Drenthe. Wat is er aan de hand in jullie organisatie? Ja, wij zitten in de gemeente Midden-Drenthe in een krimgebied. En dat betekent dat wij nu sinds twee jaar mensen in het risicodragende deel van de formatie zetten. Waardoor ze middels ons ontslagbeleid na een jaar op straat staan. Daar moeten jullie echt afscheid van nemen? Ja, wij krijgen in de gemeente Midden-Drenthe uh, 100 leerlingen per jaar minder in deze gemeente. En dat betekent dat wij uh, elk jaar vanuit de Rijksoverheid minder bekostiging krijgen. Om hoeveel minder geld gaat het dan? Waar moet ik aan denken? Um, ja, dat is natuurlijk heel moeilijk te zeggen. Maar grofweg drie ton per jaar. Elk jaar drie ton minder. Ja, daar, komt het, uh, daar komen natuurlijk ook wel wat bezuinigingen en wat herstructurering van de gelden van uh, de Rijksoverheid uh, bij. Maar ongeveer uh, tussen de drie en de vijf FTE ja, per vijf jaar. Werken. Ik ben Stress niet. En dat gebeurt volgens het last-in-first-out-principe. Dat zijn de jongste mensen als eerste eruit. En dat, daar zeggen mensen, ja, is dat dan wel eerlijk? Want zo raak je alle jonge, gemotiveerde, enthousiaste, uh, innovatieve medewerkers kwijt. Nou, dat wil ik bestrijden. Want mijn oudere medewerkers zijn hetzelfde. Die dicht ik ook deze kwaliteiten toe. Aan de andere kant is het ook zo dat uh, jonge mensen in mijn beleving... wat kleinere huizen hebben, aan de stad van hun loopbaan staan... meestal nog geen kinderen hebben of net kinderen hebben... en in hun leven nog wat flexibeler zijn dan de oudere mensen. En als ik nou mag kiezen, word je met 23 of, slagen, of met 55... In, in, de, in dit tijdsgevricht kies ik dan echt voor die van 23. En zo gaan de meeste ontslagrondes op basisscholen. Last in, first out. Goedemorgen, uh, jullie hebben de tijd tot tien over negen om te lezen. Maar niet bij het driespan dat speciaal onderwijs verzorgt in West-Brabant. Ja, dat doen wij totaal anders. Wij hebben gereorganiseerd op visie. En als je op visie reorganiseert, dan kijk je wat goed is voor de leerling... en wat goed is voor de organisatie. En, om... en last in first out is dat niet? Dat is niet aan de orde. Directeur Stan Hofkes wil de jonge talenten kosten wat kost houden. En hij geeft nieuwe leraren zelfs een vast contract. Uniek in deze tijd. Gaan we starten met wiskunde en dat klinkt sympathiek, maar gaat weer ten koste van de oudere leraar. Want hij grijpt hard in als iemand niet meer goed functioneert. Dan gaan wij met die mensen in gesprek... En wij merken dat uh, naarmate je dat met aandacht zorg netjes met elkaar doet... dat mensen dan ook uh, zelf tot de conclusie komen van... ja, dit is niet, eigenlijk niet wat ik nog wil, dus zoek met mij samen naar een oplossing. En op die manier probeert u op een nette manier afscheid te nemen van elkaar? Ja, dat proberen we niet alleen, dat lukt ons ook heel goed. U bent de eerste onderwijsorganisatie die ik spreek... waarbij een baan als leraar niet meer een baan tot je 67 is uh, met, met zekerheid. Nee, absoluut niet, nee. Nee, uh, als je het hartstikke goed doet en uh, je houdt het tot je 67ste op dat kwalitatief hoge niveau vol... dan is er bij, zijn er bij ons ook leerkrachten tot hun 67ste. Maar uh, we moeten wel elkaar er blijven van overtuigen dat we samen nog steeds de goede dingen doen. Morgen in lerarentekort, elke dag anders... De leraar die vandaag wordt ontslagen, is over een paar jaar weer meer dan welkom. Dat ze het onderwijs toch niet permanent uh, de rug toedraaien. Want over een paar jaar hebben we ze weer heel hard nodig. Morgen verder met Niels de Jager. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen welkom via... Goedemorgen Nederland, Straks archeologen ontdekken een stad van meer dan duizend jaar oud. Eerst nu het ochtendhumeur, hier is Mart Smets. Het is een tamelijk warme dag in juni. De mussen vallen nog net niet van het dak, maar Allah, we noemen het thans zomer. Uit de moerassen rond de schaatswereld kringelen lichte gifdampen op. Hoe het in herensnaam mogelijk is, weet ik niet. Maar er is nu al een schaatsrel. Nu, in juni 2013, nog zeven maanden. En dan hoort ons sportvolk in Sochi te hossen en te juichen. Want dan zijn wij de beste op het geweldige onderdeel ploegenachtervolging bij de mannen. Vandaag hoort hardrijder Jorrit Bergsma niet meer bij de selectie. De rijder van de BAM-ploeg is uit de voorlopige ploeg gezet... omdat hij niet is komen opdagen... bij een eerste trainingskamp annex-oriëntatie. meneer Arie Koops heeft de wijzende vinger... strak uitgestoken richting Bergsma... en hem de deur gewezen. nog moest zijn. Bergsma's trainer, de immer iets wat expres dwarsliggende Jillert Anema, lijkt de bouwmeester van deze eerste schaatsrel van een seizoen dat nog niet eens bestaansrecht heeft. Anema, een overigens kundige schaatsman die graag choqueert en dan triomfeert en vooral zijn stokken het liefst en lachend in de wielen van de Bobo steekt, probeert thans deze rel in te dammen en de relativerende Roskam over de hele zaak te halen. En natuurlijk kunnen wij als nijver sportvolk hier niet tegen. Er heerst nu al een zekere vorm van disbalans... in onze gouden mannenploeg van straks. Ik ken mensen die er niet van kunnen slapen. Er zijn er die naar de fles grijpen als troost. Er zijn er ook die zich professioneel moeten laten behandelen. Weer komt er een kink in de schaatskabel. Nog nooit is het rustig geweest rond Our Golden Boys. Steeds weer zit er een piepend geluid in de structuur. Waar moet dat heen? En nu dus al in juni. Bergsma moet van Adema zes uur per dag trainen. Dat wij dat niet snappen. En Koops voelde het meteen aan. Hij voelde er op zijn bondspiemeltje getrapt werd... en mieterde Bergsma uit de ploeg. Baas in eigen dromen, nietwaar? Het is te hopen dat we dit als stoer volk achter de dijken... met z'n allen aankunnen. Dat we dit weten te verwerken. Gekrakeel in de mannenachtervolgingsploeg in juni. En er moet nog zomerijs neergelegd worden. Ik zou slechts willen zeggen... help, help. Maart Smeets, morgen het ochtendumeur van Tomkas. Jackie Wilson, higher and higher. Het is uh, vier minuten voor half elf. Wij wachten op het aantreden van uh, nu nog de Eerste Kamervoorzitter Fred de Graaf. Maar dat is hier nog maar een paar uur, want hij zal vanmiddag gaan aftreden. Zodra hij in de buurt is van de ingang van de Eerste Kamer... dan hoort u uh, hem uh, via de microfoon van Marcel Bril, uh, mijn NOS-collega. En tot die tijd ga ik praten met uh, Marijke Klokken. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent conservator Zuidoost-Azië uh, in het Rijksmuseum uh, Volks, uh, Volkenkunde in Leiden. En ik ga met u praten over het feit dat Aust Australische archeologen... een zeer oude stad hebben ontdekt in Cambodja. Meer dan duizend jaar lang was die stad verborgen in het Oerwoud. Wat voor stad is dat? Uh, ja, dat is inderdaad he een heel bijzondere uh, vondst. Het is een, uh, hij is met name ook zo interessant... omdat het uh, de, een van de eerste steden is die vooraf zijn gegaan aan Angkor... En Angkor is misschien wel uh, bekend. Ja. Dat is een, uh, ook een uh, oude stad ja. uh, die in Cambodja ligt... Goed. maar die nu ook een belangrijke toeristische plekstuk is. Mevrouw Klokker, ik moet is. u even onderbreken... Ja? Uh, want uh, Fred de Graaf, de voorzitter van ja. de Eerste Kamer... arriveert bij de deur. We gaan er zo ja. verder. Marcel Bril, ja. NOS-collega. Meneer de Graaf komt nu de auto uit... en we proberen even dat wat aan hem te Graaf, vragen. Hoe is het met u? Uh, niet leuk. Nee. Hoe is het zo'n laatste dag? Hoe voelt dat? Uh, spannend. Spallend. Vindt u het onvermijdelijk dat u weg moet? Of zegt u het is onterecht dat ik me niet eens heb kunnen verdedigen? Dat gaan we straks zien. Velen zeggen uh, dat u fout heeft gemaakt. Vindt u dat u zelf een fout heeft gemaakt? Nee. U heeft geen fout gemaakt? Nee. En toch moet u vertrekken. Hoe zuur is dat voor u? Dat is u? heel zuur. Ik ga nu naar binnen. Hoe verklaart u dat u dan weg moet? weg? Moest u onder druk weg? Nou, het waren korte antwoorden zoals je hoorde. Uh, Fred de Graaf gaat nu uh, voor de laatste keer als voorzitter van de Eerste Kamer naar binnen. Hij blijft wel senator. Um, later vandaag is de verwachting dat hij nog in de Eerste Kamer een verklaring aflegt. Misschien gebruikt hij dan wat meer woorden. Um, en dan zal hij ook nog even kort de pers te woorden staan. Maar Fred de Graaf dus nu naar binnen. Marcel, hij klonk uh, tamelijk pisneider, als ik het zo mag uh, formuleren. En de vraag is natuurlijk, wat gaat hij ook over Anouska uh, van Miltenburg, de Tweede Kamervoorzitter, zeggen... in zijn... Een, uh, toespraak straks. Ja, dat is uh, de grote vraag, dat weten we niet. Kijk, die vraag had ik natuurlijk willen stellen als hij ons meer uh, tijd gunde. Dat gebeurde niet. Hij kwam aan, gaf korte antwoorden. Hij zag er inderdaad ook pissnijdig uit. Dat is wel inderdaad de vraag in hoeverre hij het bij zichzelf houdt uh, en niet uh, uh, anderen erbij gaat betrekken. Of dat hij daar toch nog wat over gaat zeggen. Zoals gezegd, dat zullen we echt eventjes af moeten wachten. Uh, de verwachting is dat hij rond half twee een verklaring aflegt. Horen we je dan weer terug hier op de zender. Marcel Bril vanuit Den Haag. Dankjewel. je ga nu verder praten met Marijke Klokke. Uh, wij waren in gesprek over die uh, stad van duizend jaar uh, oud. Dat wil zeggen, uh, die duizend jaar lang verborgen is gebleven. En u was hem aan het beschrijven. Uh, ja, inderdaad. Uh, nee, hij is, het is inderdaad heel interessant, omdat het uh, uh, eigenlijk het begin is van Ankor. En Ankor is wel uh, bekend. Dat is een uh, heel belangrijke toeristische pleisterplaats geworden inmiddels... waar uh, meer dan een miljoen mensen per jaar naartoe gaan... Dus dat is ook een hele grote uh, stad met heel veel tempels en, en allerlei waterwerken daaromheen. En, uh, maar nu is dus de stad, het, het begin van uh, die periode is gevonden in uh, Cambodja. De stad die ges, uh, gesticht is door um, de stichter van Angkor. Dus van dat rijk Angkor is uh, Jaya Varman II de stichter van die stad. En ja. die had het dus eerst een eerdere stad. En uh, die blijkt nu gevonden te zijn. En dus wat is de betekenis? Nou, dat geeft dus een, een heleboel inzicht in het begin van uh, Angkor, in die hele geschiedenis uh, van Angkor. Ja. Uh, dat is interessant. Um, uh, verder kan het ook... Nou, uh, interessant is ook dat... Um... Uh, nou, die stad is ontdekt. Het is midden in de, in de jungle, dus dat is heel lastig. Dus vandaar dat het ook zo lang heeft geduurd voordat die ontdekt uh, is. Ja. Het is tamelijk lastig om, om iets in de jungle te ontdekken. Goed. En er waren wel wat enkele tempels gevonden. Maar nu hebben ze met, uh, met hele geavanceerde technieken... met een of ander apparaat dat onder een, uh, een helikopter hangt... hebben ze een soort scans gemaakt van dat hele gebied... Dat, en die scans die kunnen dan door dat bos heen kijken. Ja. En die hebben dus de hele structuur ge, uh, gevonden. En dat blijkt dus echt een hele stad te zijn. Dus waar men eerst dacht... Er zijn enkele geïsoleerde tempels. Blijkt ja. nu dat die verbonden zijn met elkaar door waterwegen, uh, andere wegen. Ja, het, is, het blijkt een complete stad te zijn. En, en duizend het... jaar verborgen gebleven. Ja. Geweldig nieuws, ja. zeker van conservator Zuidoost-Azië... Ja. van het uh, Rijksmuseum voor Volkenkunde in Leiden. Ik ja. dank u zeer, mevrouw Klokker, voor deze korte uitleg over die gevonden stad. Ja. Hartelijk dank okay. en een uh, fijne dag. Ja. U ook, dames en heren, want wij zijn aan het einde van deze uitzending... Zometeen op deze zender Jeroen, vanaf Terschelling. Oerol betekent dat dus. Nou, niet de, alleen oerol, maar ook de eigenzinnigheid en de zelfredzaamheid van Ter Schelling. In het bijzonder en de wadden in het algemeen. Daar gaan we het dus even over hebben. In het Wakend Oog, op het Havenhoofd, in lijn 1 van de NTR. Dit is Radio 1. Eerst nu het NOS-journaal van 1 minuut over half 11. Tegenover mij, Jan van der Putten. Voorzitter Fred de Graaf van de Eerste Kamer noemt het heel zuur dat hij weg moet. Hij zegt in de kwestie rond Wilders en de inhuldiging van de koning geen fout te hebben gemaakt. Vanmiddag spreekt hij de Eerste Kamer toe. De Graaf van de VVD blijft wel lid van de Eerste Kamer. Turkse antiterreureenheden hebben vanochtend invallen gedaan in Huizen in onder meer Istanbul en de hoofdstad Ankara. In die steden zijn tientallen mensen opgepakt. Ook zijn er invallen geweest bij media en zijn medewerkers opgepakt. De Turkse regering verklaarde in de afgelopen dagen dat bekend is wie de protesten tegen de regering hebben georganiseerd en waarschuwde voor strafvervolging. Bij de Ibn Galdun school in Rotterdam is opschudding ontstaan. Cameramensen die verslag wilden doen van een actie tegen de school... werden aangevallen door een leerling. Actievoerders hingen vanochtend kettingsloten om de hekken van de islamitische school... die in opspraak geraakt door, is geraakt door de diefstal van 27 eindexamens. En toezichthouders hebben veel te laat ingegrepen bij tankterminal Otfjal in de Rotterdamse haven. Dat schrijft de onderzoeksdaad voor veiligheid in een rapport. Bij Otvial werkten brandblussers en koelinstallaties niet goed. De milieudienst DCMR wist dat al jaren, maar greep pas laat in. En dat zijn de hoofdpunten. Geen verkeer, dus ik kan rustig in de auto richting Brussel... waar ik vanavond praat met Nelly Kroes, de eurocommissaris... onder meer over afluisterpraktijken door de Amerikanen in Oog in Oog. Nu alle aandacht voor Terschelling, de Waddeneilanden en Jeroen Wielaert. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Jeroen Wielaert. Goedemorgen. Hier spreekt men sterke taal, maar bedenk daarbij allemaal... één geschiedenis is echter waar. Dit geschiedde meer dan 100 jaar. Dat staat buiten op een plakette aan de muur van uh, het Wakend, Hoog, Wakend Oog. gekende koffiehuis hier in Westerschelling. Ter uh, herinnering aan... Uh, Zeg maar gerust 100 jaar liegen Daar, op dat bankje daar. Uh, ik lig niet. Als ik uh, hier mijn Oerlkrantje uh, van vandaag uh, er is bij pak: voorpagina met harde oorlogstaferelen. Harde oorlogstaferelen. De Young Gangsters. Uh, een van de. Um, een van de voorstellingen op Heli Helihaven. Uh, zij um, spelen films als uh, Platoon en Apocalypse Nou naar... in wat heet een uitzinnig commentaar op de verheerlijking van oorlogsgeweld te zijn. En dan ga ik eens even naar de lokroepjes. Terwijl hier op het terras heel veel vrolijkheid is over de verjaardag van Jurgen. 44 jaar geworden... Ik kijk even naar de Twitter hier. Dag, ontzettend leuke jongen van rond de 17 jaar. Loop je nog eens langs de slaapschepen in de haven? En dan bij de richting Contact. Jij met je oranje vlag voor je tent. Wil jij mijn vlaggetje zijn? We zien wel hoe de wind waait. Ja, allemaal in de oerelkant van vandaag. Poëzie ook. De eerste dagen. Het eiland blijft dwars in westenwind. Laat in haar onvoorspelbaarheid. Laf in haar onvoorspelbaarheid. Maar mooi. Zonnig en statig. In haar rol als gastvrouw. Elk jaar weer tot de laatste dag. Gedicht van Dirk. Wij gaan het hebben over ja, die, die eigenzinnigheid. En, uh, die onvoorspelbaarheid van de uh, Wadden in het algemeen. En Terschelling in het bijzonder. Eigenwijs eiland. Op weg, net als de andere waddeneilanden naar zelfredzaamheid. Een soort staat. In de staat midden in de Noordzee. Wat vindt u ervan? Komt u graag op de Schellingen? met u alleen maar toerist? Komt u hier ook uh, de natuur vertrappen? Want dat is een beetje de spanning, hè? Natuur en, en, en, en grote schoonheid... Tegenover het toerisme. En die eigenzinnigheid. Praat erover mee op 0800 1121. 0800 1121. Tweeten kan naar lijn 1. En mailen naar lijn 1 apenstaatje En bij ons, in het wakend oog. Man die vanavond om 4 uur in het Bostheater speelt. En later ook nog om 8 uur. Uit Antwerpen helemaal. Alex Roeka. Hij speelt als je blijft. Ik zal niet meer drinken, in zwijmel verzinken, althans, niet meer zo lang. Niet meer nachten verdwijnen, door de stad lopen dijnen alleen ze nu en dan. Ik zal de tuin laten bloeien, de heg laten groeien, om ons stille domein. Konijn laten springen, het huis laten zingen, van ons geheim. Als je blijft, als je blijft. Ja, ik zal beter luisteren, mijn oor aan je kluisteren, ook al klets je maar wat. Een hand op je leggen, met zachte stem zeggen, dat je gelijk hebt schat. Ik zal het afval verbranden, de schuld en de schande, ons beide vanijn. De vlammen vereren en uit de kleuren leren, hoe het terug zal zijn. Als je blijft, als je blijft. We zoeken de plekken weer op, de zomerse heuvel, de lange galop. Je weet wel mooie, wat ik bedoel. Dat gevoel. Zal je lijf laten gloeien, je heupen verschoeien, de demonen verslaan. Je mijn hart laten voelen, je mij overspoelen, zodat je nooit meer wilt gaan. Als je blijft, als je blijft. Alex. Jij blijft ook nog even vandaag? Ik wou wel blijven, ja. En voor het eerst op Urol, hè? Ja, ja, ja. Maar niet voor het eerst op de Schelling? Nee, ik ben heel veel op de Schelling geweest, altijd. In vakanties en zo, ja, ja. Hoe vind jij het om hier onderdeel van uit te maken? Geweldig vind ik dat. Ja, wij kwamen met de boot aan en het was meteen een andere wereld. Wat maakt het anders dan andere festivals? Ja, ik, ik denk dat het ruimte, het is heel relaxed en het is heel ruim. Je zit niet op elkaar. Eh, en het eh, ja, het is toch een apart publiek. Ik heb, ik heb aan boord, zag ik al meteen, geen tattoos en geen piercings. Dus ik denk ja, hey, dat kan nog wel eens aardig worden vandaag. Ja, anders soort, ander soort mensen die op afkomen. Ik zou ze nog niet zo in één woord kunnen beschrijven, maar.. Eh, ja, allemaal hele lieve mensen natuurlijk. Tolerant volk ook. Verdraagzaam oh, ja. volk. onrelaxed ja, relaxed, zoals ze dat noemen. Alex, jij gaat naar het Bostheater zometeen. Ik ja. dank je dat je hier wilde komen. En ik zie je aanstaande zaterdagavond in Tivoli, Utrecht, geloof ik. For the het... night of the tour. Ja, heel leuk. Wielenprogramma met uh, Gippaert, uh, Jeroen Wielaert zelf. Gerbe Kars is de oud-wielrenner. Uh, Ivo Victoria, Jan Hoi. Willem Roy. Nou, dat wordt een hele leuke wielenraad. Het lijkt Toerol wel. Hey, Toerol, <laughs> zou ik maar zeggen. Dankjewel Alex. Oké, okay, tot ziens. Um, aangeschoven hier aan tafel uh, Roelof de Jong van plaatselijk belang ter Schelling. Han Lerenveld, bioloog, duurzaamheidsjager. oud-eigenaar van de Grieën. Zometeen aan de telefoon Johan Kiewit uit Ameland. En ook Sietse Schouwstra, al sinds jaren dag hier uh, de kapitein van het Wakend Oog. Uh, Sietse, uh, we moeten het er eens even over hebben, vind je ja, lijkt me een goed plan. Ik heb hier iemand horen zeggen. toen we in de voorbereiding spraken over um, het beeld van de Wadden. hun eigenzinnigheid. en solidariteit misschien in het energieplan. en zelfredzaamheid. dat er toch wel wat veranderd is. Vlieland stond vroeger bekend als het beschermde eiland. waar de Gooise matras naartoe ging. En hoorde ik iemand zeggen. ja, Terschelling stak daarbij af als Sodom en Gomorra. Klopt. Wat is daarvan over? Het is, Want als ik uh, Alex zo hoor, dan, dan valt het wel mee tegenwoordig. Geen nou, het tattoos is een bepaalde manier nogal zo natuurlijk. Het is ook een hoop beeldvorming uh, wat je daarbij hebt. Uh, kijk, de verschilling heeft altijd de naam voor de, de jeugd... En de, en, uh, en de losbandigheid die erop afkomt. Er zijn een hele hoop relaties hier geboren natuurlijk. Appelhof, uh, Camping, Terpstra, allemaal bij iedereen wel bekend. Op Oerl ook, kan ik je vertellen? Op Oerl ook, ja. En sommige relaties lopen stuk op oerol. Dat komt ook regelmatig. Maar dat heeft te maken met uh, je relaties op de wal die eventjes verlaten zijn. Ja, precies. <lacht> en dan, dan gaat het kenning los en dan... Uh... En ik, ja, heb, ik heb begrepen dat er op Vlieland ook iets stuk gegaan is. Ja, dat, dat ik wou ik net zeggen. Daar. Ja, dat klopt helemaal. Ja. Maar goed, de, de imago schuift wat. Ik heb dat zelf ook gezien op Ter Schelling. Um, vroeger was het nog een huurhuisje met een aan stoeltje tegenwoordig is het uh, nou, behoorlijk ziek. Dat nieuwe raadhuis daar in de Torenstraat. zieke winkels. Uh, de verjuppisering van Ter Schelling is Begonnen. gaande. Ja, absoluut. Het publiek is sterk uh, veranderd. Het uh, echte uh, oude huisje publiek wat je vroeger had inderdaad met de rood en stoeltjes uh, Tegenwoordig moet overal wifi zijn in, uh, in elk zomerhuisje. En, ja, de mentaliteit verandert, maar ik bedoel, ik denk dat dat niet alleen het Schelling een schellingen probleem is. Het is een algemeen van eh, Nederlands probleem, lijkt me. Nou, het is dus wel, wel aan het schuiven. Roelof de Jong van plaatselijk belang toeschelling. Hoe ziet u dat? Nou, ik ben het volledig eens met eh, wat hier uh, te tafel brengt. Waar uh, is plaatselijk belang? We willen daar wel toch wel een klein beetje proberen te waken dat wel de identiteit van het eiland behouden blijft. Uh, in alle, alle aspecten. Uh, we hebben de toeristen nodig, hè? meer dan dat. Zonder toerisme is de Schelling helemaal niks. Maar we moeten wel proberen om, om de Schelling te houden zoals het is. Uh, of is. Kijk, we, we zijn niet tegen, tegen vernieuwen uh, van alles. Het is maar je moet een een probeer... inhaalslag van je welste met al die juppen hier. Ja, maar Moeren, okay, maar je, je kan niet zeggen, jij bent de jupp, dan komt die in de boot. Ga maar terug. Nee. Uh, kun je je gaat hem er hier maar om en uh, bedankt en hebben we een nice day. Dus zo werkt dat natuurlijk niet. Hè? Je moet iedereen... Iedereen moet je natuurlijk tot dienst zijn. Ik heb ook wel eens begrepen dat Oerol, ondanks de enorme economische kurk die het is voor het eiland, grote omzetten ja. uh, toch ook niet bij alle Terschellingers uh, populair is. Dat, is. dat is correct. Dat is correct. correct. Uh, het heeft uh, ook een beetje te maken met, met uh, welke ondernemers op de kernactiviteiten uh, hun handel hebben: dat is het Groene Strand, dat is de Westenkijn. Eh, wat je ziet, het is nu al een klein beetje aan het veranderen, want die klacht hier was er. Van nou, laten de ondernemers dan op die plekken ook hun handel uitbaten. De eh, schelling die vaart er heel erg wel, wel bij. En we moeten het ook zo houden. Huh? Maar ja, de, de, de balans moet goed zijn. De balans moet goed zijn. En er zijn altijd mensen, en ik kan het nooit. Uh, voor iedereen uh, uh, uh, goed maken. Uh, er zijn altijd mensen die klagen, altijd. Maar in het algemeen is, uh, is, is oerlog een gigantische boost voor het eiland. Han Lerenveld is uh, bioloog, duurzaamheidsjager, zo heb ik hem uh, voorgespiegeld gekregen. En ook oud-eigenaar oud van de Grieën. Maar uh, ook van de wal. Uh, hoe hoort u dit, uh, deze overwegingen aan? Uh, ik ben in uh, 1971 voor het eerst op uh, Terschelling gekomen via een biologiecursus. En uh, nou ja, dan, als je hier drie weken bent uh, intensief bezig met plantjes en uh, standplaatsen daarvan en zo, dan krijg je daar toch iets mee. En als je uh, van, vanuit Amsterdam denkt aan een, een kort uitje, dan denk je aan Terschelling. He, dus de, omdat je het zo goed kent, uh, we gaan ergens naartoe, Terschelling. Zodoende ben ik hier uh, nou, vrijwel ieder jaar een aantal keren geweest. En wat er uh, over die verjuppisering dan, uh, als we het daarover hebben, uh, gebeurd is... Uh, wat ik gezien heb en ook wat ik weet over het beleid en wat ik hoorde in de grieën... is dat vroeger uh, er heel veel uh, tentenkampen waren. Mensen met tenten, uh, families, gezinnen... En dat was eigenlijk een soort investering al in uh, de nieuwe generatie op die manier. Uh, hier op de Schelling hebben ze toen, uh, omdat dat met die tenten natuurlijk heel beperkt is in de tijd, in het seizoen... Hebben ze dat proberen te verlengen dat seizoen? Uh, en uh, Dat heette dan de Verstening, tentenweg en stenen huizen daarvoor in de plaats. Gisteren heb ik, zijn we langsgereden langs bij Westenschelling. Nou, de Eersteling staat er nog ja. bij die hypermoderne nieuwbouw van Paal 8. Ja. De Grieën kwam erbij als een soort sterrenrestaurant. Ja, ja. Uh, dat is allemaal ontwikkeling waar toch een soort uh, ja, schaduwkant aan zit. Duidelijk, Maar we moeten het wat breder trekken. Er kwam het idealisme van alle wadde eilanden om zelfredzaam te zijn. Nou waren ze dat natuurlijk stuk voor stuk eeuwenlang al. Want ze moesten zo midden in zee wel voor zichzelf zorgen. Hier ging het om een grootschalig algemeen energieplan. Uh, wat te maken had met windmolens. Er wordt gepraat over zonne-energie. En bij Terschelling was het toverwoord geothermische energie. Klopt. En ja. Iedereen zette daarop in. En het werd een groot debakel, ziet ze schouwstraan. Klopt. Tenminste, wat ik ervan begrepen heb... Uh, ik, heb dat, ik denk dat Roelof daar uh, veel beter uh, wat over kan vertellen. Ik bedoel, dus dat bij, de, bij, de, bij Grien zit natuurlijk een, uh, een, uh, een vulkaan op... Pakweg anderhalve kilometer diepte. Dat is hier voor Terschelling, zo eigenlijk een beetje tussen Terschelling en uh, Vlieland in. Dus de Zuidwal-vulkaan. Zuidwal, ja, klopt. En daar hebben ze, jaren geleden hebben ze hier nogal veel naar gas geboord. en Dus al die boorputten die, die zaten daar nog. En zo hebben ze ontdekt dat daar uh, inderdaad nogal wat heetwaterbronnen zaten maar dat schijnt niet helemaal rendabel te zijn om dat hier naar het Thailand te pompen en dan kijk ik even naar mijn buurman aan de Broer, de Jong? Nou ja, hij ziet ze heeft een... Daar zat je met je energieplan? Nee, nou, ik niet, want ik ben vanaf dag 1 ben ik er al tegen geweest, want dit gaat gewoon niet werken. Dat er aardwarmte bestaat, dat is al eeuwen oud, dat is geen dat is niet iets nieuws, we hoeven het niet weer opnieuw uit te vinden. Maar waar nooit over gedacht is en dat heb ik vanaf dag 1 heb ik dat aangedragen. Zij, jongens, het is leuk dat we warm water op de grond halen, maar hoe gaan we dan al die huizen krijgen? Het hele eiland moet op de kop, want het is een pijpje in met warm water... en een pijpje uit met koud water. Dus je moet het circulatiesysteem hebben. En dat hebben we hier helemaal niet. Je moet het zien als stadverwarming. Maar wie gaat dat betalen? Dat, die kosten zijn veel, veel, veel te hoog. Het is gewoon energie, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar de infrastructuur, daar werd niet over gesproken. En Zo zie je dus een soort ongelijkheid tussen de eilanden ontstaan... in een gemeenschappelijk idee ja. over zelflepzaamheid. Eh, loopt Tessel voor en loopt ook... Ameland op een ander tempo dan, uh, dan Ter Schelling. Johan Kiewiet van Ameland Energie. Ja, dat, uh, dat klopt. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, op Ameland uh, hebben we uh, een dag gedacht van wat er op Texel kan. Want die, die waren voorlopers, dat kan op Ameland ook. En uh, wij zijn begonnen met uh, de start van een energiecoöperatie. En dat loopt uh, uitstekend. Wat is het verschil met Terschelling? Nou, het verschil is er eigenlijk niet. Ik, uh, ik heb ook regelmatig met de schellingen overlegd om uh, ook daar een coöperatie van de grond te krijgen. In juridische vormen hebben ze al uh, gestart met de Skill Energie Coöperatie. Dus uh, ze konden zo aanhaken. Uh, het is er alleen nog niet van gekomen. Han Lerenveld, hier aan tafel. Um, ja, je bent ook van af aan bij betrokken geweest. Ook bij die skillgier energiemaatschappij. Niet helemaal. Nee, nee, nee. Ik ben daar later ingezeild. Uh, maar ik ben er nu wel bij betrokken. Je zit ja. nog, <laughs> nog steeds in dat streven. Ja, absoluut. Ja, ja zeker. Maar uh, is het scherp maar... dus met een inhaalslag bezig? Nou, het, het uh, is niet met een... Inhaalslag bezig, dat moet nog steeds gebeuren. He, want na, na de debakel van die geothermie uh, is er een volgend uh, groot plan gelanceerd. Uh, dat was uh, het ontwikkelen van zonneweiden. Waar zo'n 30 hectare uh, polder uh, bijvoorbeeld. Uh, moest dienen. Ja, en dan als je dat... Als je zo'n vol met precies. panelen... Ja, nou ja, het mag ook in postzegeltjes, hier en daar. <laughs> maar um, Dat is dus een, een volgend groot project dat gelanceerd is... waarvan je van tevoren al kan zeggen dat dat jaren duurt... voordat dat uiteindelijk, stel dat het lukt, dat dat gerealiseerd kan worden... En um, die, de, degene die dat geïnitieerd heeft, uh, die heeft dat uh, uiteindelijk uh, toch weer ja, op een laag pitje gezet. Maar alle al uh, goede uh, sferen die gecreëerd zijn door weer zo'n groot project en hartstikke leuk, dat, uh, dat zeilt nu natuurlijk weer naar beneden. En dat, dat is het lastige. Je, je, je moet het momentum natuurlijk vasthouden en dat, dat raken we nu weer kwijt. Hoe anders is dat op Ameland, Johan Kiewiet? Want daar is dus uh, niet alleen groene energie, maar de is veel goede zin ontstaan, toch? Ja, dat klopt. Nou, eigenlijk zijn we precies gelijk. Ook al op Ameland hebben we van dit soort grootste plannen om bijvoorbeeld uh, 24.000 uh, zonnepanelen op het vliegveld op Ameland neer te zetten. Wat in de handen van de gemeente is. De gemeente die trekt het project ook. Dus we hebben dezelfde ambities. Maar wij zijn begonnen met uh, de burgers erbij te betrekken. Dus van onderaf en niet van bovenaf een van groot project neerzetten. Nee, we zijn begonnen om zoveel mogelijk aanbelanders te betrekken bij uh, de coöperatie... en dus ook bij het, uh, de vorming van een duurzaam eiland. Ja, ik, me en, ik, merk, ik merk dus gewoon een wat algemenere energie. En burgers, en uh, de initiatiefnemers, en die maatschappij van jullie. Hier loopt de Schelling dus enigszins achter, heb ik, krijg ik uh, door. Ja, achter. Uh, wij hebben die, die, die eerste gekozen. We willen uh, energie gaan leveren zodoende zoveel mogelijk mensen erbij te betrekken, ondertussen verdien je daar ook geld mee. Dus we hebben nu ook een spaarpotje uh, met de energiecoöperatie waar we dus duurzame projecten mee kunnen beginnen. Nou, we beginnen kleinschalig met zonnepanelen, want uh, ja, een, inderdaad net als het Schelling een groot geothermieproject van een miljoen, dat, dat kan je niet in één keer ophoesten, dan worden de risico's te groot. En daarom zetten we dus uh, in op kleinschalig. plan uh, zijn we uh, na de zomer te beginnen met het verhuur van zonnepanelen. Waar dus uh, de mensen die die zonnepanelen huren direct voordeel hebben uh, van, de, van de groene energie. Want het is goedkoper dan uh, grijze energie. Nou wat dat betreft kunnen ze aan de wal misschien nog wel voor, uh, een voorbeeld nemen aan Ameland. Ook gelet op de prijzen wat de energie kost. Maar hier zitten uh, Sisse Schouwstra uh, ja en Roelof de Jong nee te schudden. Roelof de Jong. Ja, ik vind het heel jammer dat mensen zich uh, altijd uh, concentreren... op die zonnepanelen en, en windmolens. Nou, als ik twee dingen uh, verschrikkelijk vind, zijn zonnepanelen en windmolens. Wij zitten rondom in het water. We zitten rondom in getijdenstromen. Heb en vloed. En daar zijn ook, uh, uh, uh, zeg maar, uh, systemen voor bedacht... Uh, waar we de energie kunnen opwekken... en wie hebt nog, juist uh, de, de juiste naam uh, kan ik zo even niet binnen. tussen aan de ene kant zoet water en aan de andere kant zout water... daar moeten we ons meer op richten. We moeten zien dat we niet een horizon krijgen... vol met windmolens en, en, en zonnepanelen. Maar aan, en, aan de andere kant is het getij op de Schelling te klein. Is nou, ook al onderzocht. Ja, dat, dat zegt men ja. Maar uh, kom dan eens met, met de exacte feiten. De cijfers, laat me dat zien, laat ons dat zien. Ik, daar ben ik het nog niet helemaal mee over eens. Han Lierenveld. Ja. Ter Schelling is erg zoekende. Ja, het, ik toch uh, de indruk. Dat, dat is absoluut waar. Uh, maar uh, ja, wat Roelof zegt over uh, die uh, gevorderde technieken die je zou moeten toepassen om uiteindelijk dus uh, zelfredzaam te zijn, dat, uh, dat, dat vergt uh, 20 jaar. Weet je, dus dat lukt dan zeker niet in 2020. En dan zijn ze inmiddels toch nog steeds op Tesla bijvoorbeeld verder. dan dat Absoluut. Schelling. En die ja. hebben dus ook alsmaar geld kunnen genereren... op deze manier om uh, weer te investeren in nieuwe methoden, nieuwe methodieken. Al het geld dat er was. Want de Schelling krijgt in zijn streven ook nog te maken met de crisis. Dus er is even oh, geen zeker. geld voor. Nee, zeker niet. Terwijl al die toeristen maar binnen blijven stromen. En de, de Jan Bakker ons uh, geweten daarover uh, mailt... Laat me niet lachen met die zogenaamde drang tot zelfstandigheid. Die hele soap rondom de veerdienst Harlingen ter Schelling is er een prachtig voorbeeld van. De vrije jongens van de EVT vissen als het aan hen ligt in het hoogseizoen. De krent uit de pap en rederij Doekse mag verplicht de onrendabele overtochten en die in het laagseizoen verzorgen. Niks geen drang om zelfstandig te zijn, gewoon platte geldzucht. Eilanders kijken naar de Noordzee als ze vrijheid willen... en naar het vaste land als ze geld willen. Nou jij weer, Rolf de Jong. Nou, dat is gedeeltelijk waar natuurlijk. We hebben de er nodig, simpel is dat. Zonder toeristen is het er helemaal mee. Ja, Menig reiziger die toch helemaal geen idee heeft... dat die Veerpontoorlog toch maar doorgaat, ziet ze schouwstra. Ja, en dat zal nog wel even duren ook waarschijnlijk. Want ja, dat, dat is een harde oorlog. Dat is een harde oorlog, ja. Anders dan die van die young gangsters hier op Oerol. Eh, maar goed, eh, grappig om dat toch te zien streven naar. Anders dan energievoorziening en verschillen. Eh, Han Lerenveld. Is er dan eh, toch ook nog iets van een soort animositeit tussen de eilanden, onder de wadden? Ik ervaar dat uh, absoluut niet. Nee, nee want uh, we hebben... Ja, <laughs> nou, de, de heer knikker dat ze het daar niet mee eens zijn. Wat zit u, Rolf de Jong, daar een beetje zo nou, uh, binnen is, te mopperen. de mopperen? mopperen? nee, <sus> nee, nee, het. nee, achter de schermen gebeurt er natuurlijk wel wat. We hebben natuurlijk het vast, dat is uh, Texel, Vlieland, Ter uh, Ameland, Ter ook om tezamen allerlei dingen proberen op te zetten... En dan loop je natuurlijk tegen allerlei uh, bottlenecks aan. En mensen hebben hier verschillende ideeën en alles. Maar er is achter de schermen wel iets, iets gaande, ja. Tussen alle eilanden. Om collectief iets te, iets te doen. Om collectief hetzelfde te doen. En niet ieder op zich uh, individueel de, het wiel weer opnieuw uit te vinden. Maar wat dan? Wat is het, co het collectief ideaal? Dat we zo'n soort kosten drukken voor ieder eiland. Want... Uh, Voordat we weten, worden we ingelijfd bij Leeuwarden of een grotere gemeente. En dan hebben we helemaal geen zeggenschap meer. Nee. Dus zijn we onze vrijheid kwijt. En zeggenschap, dat is iets wat jullie graag houden. Ziet wij zijn ze dwars als een net Ja. Want dat willen die eilanders wel. He. Ze zijn wat dat betreft ja. toch anders dan hen van de wal. Absoluut. Ze hebben hen ja. van de wal hard nodig. Ook Absoluut. met z'n 50.000 op Oerol. Ja. Maar voor de rest zoeken jullie het graag zelf uit? Absoluut. We zijn uh, liefst wel een beetje baas in eigen huis hier. Dat is de balans. Dat... En dat is de uitdaging. Om die balans te vinden. Ja, absoluut. Maar ja, die eilanden hebben we natuurlijk ook altijd moeten vechten tegen het water uh, en de wind. En uh, dat, dat geeft toch een heel andere cultuur dan uh, bijvoorbeeld uh, in de Randstad... waar je nergens tegen hoeft te vechten. He, dus er is een bepaalde saamhorigheid uh, al, al even hier... Ja. En aan de andere kant moet je het eh, toch zelf zien te redden. Nou, in de randstad hebben ze andere problemen, problematiek, Dat hebben ze ja, natuurlijk. Dus allemaal. Ja. Niet. Ja. En Piet Kleibonk die twitterde nog, Tess Schelling is de grootste bierimporteur van ons koninkrijk. Hoe gaan ze dat zelf redzaam oplossen? Ja, we, zijn de... we, hebben ja, we hebben lokaal bier. Schelling bier? Ja, ja. niet ja. zelfs een aantal. Maar niet in het wakend oog, want daar is nog steeds koffie. Ondanks de alcoholvergunning. Maar oh. dat is een ander verhaal. Morgen gaan we <laughs> verder in lijn 1. Daar zitten we bij Hessel en Tess in de, de Groene Weide. Dit was het moeizame verhaal van gemeenschappelijk op Waddenidealen. Zometeen de gids met Willemijn Veenhoven. Lijn 1. Wat het wat. Heerlijk, lekker toch. Is ook wel een beetje het dwarsprogramma programma, lijn 1. Vind je? Ja, oké, okay, qua. Wow. Het NOS Radio 1 Injournaal. Elke dag. De vragen bij het nieuws. Wat willen ze dan weten? Ze willen gewoon weten. Wat wist de staatssecretaris en wat heeft hij gedaan? Op zoek naar de juiste antwoorden. Dat is een vertrouwensvraag. Het NOS Radio 1 journaal. Grote vraag is, wat heeft hij de Kamer verteld en wat heeft hij de Kamer niet verteld? Wat, wat kunt hij vertellen? Elke werkdag van 6 tot half 10. Is dit ook voor u een nieuwe kwestie? Smiddags van half 5 tot half 7. Hoe vordert daar nou eigenlijk het onderzoek naar die fraude? En zaterdagochtend van 7 tot half 9. Die en nog veel meer vragen komen allemaal aan de orde in het... het NOS Radio 1 journaal. Naar regen komt de zonneschijn, dat is het vandaag denk ik zo'n beetje. Die conclusie mogen we trekken in ieder geval. Radio 1,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 Ga naar kiosera-document-solutions.nl en ontdek wat Kiosera kan betekenen voor uw bedrijf en de wereld van morgen. Kyocera. Vroeger werd u zo wakker, of zo. Vanaf nu.